WPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na ene komt muzikant Piet Villy op bezoek. Hij heeft een nieuwe track uit. Don Duins is deze week onze vaste schrijver. Hij houdt de chronieken bij en acteur Jack Woutersen is komend uur te gast. Afgelopen weekende overleed schrijver en dichter F. Starik. Vaak in dit programma te horen. in zijn hoedanigheid als nachtpredikant, zoals hij dat altijd noemde. Het was altijd een groot plezier om hem s'nachts aan de telefoon te hebben. Een grappige, intelligente, buitengewoon lieve man. En wij, dat wil zeggen het hele team van Nooit Meer Slapen, waren allemaal zeer op hem gesteld. De laatste keer, niet zo lang geleden, dat hij in dit programma te horen was, ging het over zijn vriend, Menno Wigman. Die was toen ook al net overleden. Al die jonggestorven dichters, je zou voor Doria vragen of poëzie wel gezond is. We hadden hem ook te gast in december. Hij is de initiatiefnemer geweest van de eenzame uitvaart en de dood werd zo een thema in zijn werk en leven. Hij maakte voor ons een verhaal en hield een voordracht afgelopen december tegenover Hanneke Groenteman. Hoe het is om net niet dood te gaan. Ik heb mijn eigen dood van horen zeggen. Ik ken hem alleen als verhaal. Een man van middelbare leeftijd. Te jong om zomaar te sterven. Te oud om te spreken van een bloem in de knop gebroken. Volkomen niksgerige leeftijd om te sterven. Geen belofte meer, maar ook nog lang niet klaar. Niet voltooid. Hartinfarct, boom. Niks voor jou, schreef een vriendin. Ze zetten er niet bij welke ziekte ze wel bij mij vond passen. Sommige mensen verheugen zich in het vooruitzicht... in hun slaap ongemerkt te overlijden. Dat je er helemaal niks van merkt. Ik niet. Ik was ronduit teleurgesteld toen ik bijkwam in een ziekenhuiskamer. Geen idee van wat er was gebeurd, wat ik daar deed... Ik merkte wel dat ik vol plakkers zat, draden eraan... dat in mijn arm een infuus stak. Op mijn wang een zacht reutelend slangetje dat in mijn neusgaten blies. Ze hebben me opengezaagd, kijk maar op mijn borst. Daar hebben ze een hand met een witte plastic handschoen erom ingestoken... in het gat dat zo was ontstaan. Of ze hebben mijn hart gewoon uit mijn lichaam getild om in te knijpen. Dat kan ook. Ja, ik heb het overleefd. Ik weet niet eens zeker of mijn leven nu in twee stukken is gebroken... Een vriendin, weer echtgenoot, vorig jaar overleed. Ze waren dertig jaar samen. Verdeelt haar leven heel nadrukkelijk in de periode voordat... en de periode nadat hij haar is afgenomen. Daar zit de breuk. Ik weet dat ik van de doktoren nooit meer zag, zal mogen drinken. Nog roken. Ah, een gezonde leefstijl. Die moet je je aanmeten. Zo'n gezonde leefstijl, dat betekent ook een ander bewustzijn. Als je het tenminste nog een paar jaar wil volhouden. Op een beetje respectabele leeftijd wil sterven. Zeg 70. Voor een schrijver en zeker voor een dichter... met zijn bohème levensstijl is dat al mooi zat. Popmuzikanten worden gemiddeld ook maar 27. Maar ik wil per se niet zomaar ongemerkt weglippen. Ik was altijd zo goed met de dood. Hij mag mij niet achteloos meegrissen... uit een ziekenhuiskamer omringd door apparaten... Ik vind vooral dat ik recht heb op een aandachtig sterfbed. Op openslaande deuren, op het geruis van de stad. Op gordijnen bollend in de wind. Op mijn innigst geliefden om me heen. Op een berustende glimlach. Op een voor iedereen, op voor iedereen een laatste, welgekozen woord. Op een traag wegzakken in behagelijke kussens. Ik wil een lange tunnel, met aan het eind heel zwak in het eerst... maar alleen sterker, een helder en juist licht. Net als in de film. Ik wil het net als in de film. F. Starik afgelopen weken en de overleden. We gaan hem ontzettend missen. Jack Woutersen, welkom. Een nieuwe voorstelling, Salam, van het Noord-Nederlands Toneel en uh, Woutersen speelde er in de bijbelse figuur Abraham... die uh, ook in de joodse en islamitische religies een uh, belangrijke rol speelt. Niet uh, afgebeeld als een uh, gespierde held, zoals je hem vaak op oude schilderijen ziet... maar als een uh, kwetsbare man, een getormenteerd figuur. Jack Woutersen, geboren in 1957, de acteur met een postuur dat past bij zijn stad Rotterdam. Een man als een hijskraan, een groot acteur ook, en televisiemaker. En hij speelde vele rollen, die ik hier niet allemaal ga noemen... Want dan zitten we hier morgen nog. Jack Wouters Welkom. Dankjewel. Was mooi net dat stukje van die man. Van, van Starik, Ach ja, zo'n lieve, lieve ja. leuke, bijzondere man. Echt een gemis. Ja, ja. prachtig. Zo'n schrijver die uit zijn eigen. Die, die woorden zijn dan zo mooi zo raak. Dat is toch wel indrukwekkend. Ja, dat, dat hij toch al over zijn dood nadacht. zo kort voordat hij ging. Dat, dat kon hij ook niet weten. Nee. Nee. Ik heb geen idee hoe die gegaan is, maar het, het, het, het zit en humor in en, en het is heel zwart en het is heel mooi. Het is, het, het is van alles, ja. Ja, ja mooi. Laten we het hebben over je voorstelling, want wat een opdracht. Dat ze, dat ze zeggen: Goh, kan je, kan je Abraham neerzetten? Iedereen kent de figuur wel in, in verschillende vertellingen. Iedereen heeft er misschien wel een keer van gehoord of een voorstelling van gemaakt. En jij een moet beetje dan... hoor, ik, ik ken de vader Abraham van de Liedjes. En, ja, uh, ja. Ik heb me katholiek opgevoed en dan zie je zo die glazen lood uh, dingen met zo'n schaap en een mes. Maar verder wist ik er ook niet veel van, moet ik zeggen. Maar wel eens een schilderij gezien of een, uh, of ja, een andere iets, vertelling. Ja, iets met offeren, maar de, de, de, ze hebben dat mij allemaal uit moeten leggen. Van hoe dat uh, precies in elkaar ja, zat. Ja, ja. Wat, was, wat was je eerste beeld toen je, toen je die rol kreeg? Hoe, hoe, hoe dacht je over die man? Hoe je hem zou uitbeelden? Nou, yes, de, de, die man die moest een kind offeren van God. Ja, dat, dat is al een uh, onmogelijkheid, lijkt me. Dus uh, dat uh, probeer je een, een beetje te begrijpen geloven, overgaven, nou ja, zulke dingen. Uh. Um, en ja, verder kan je alleen maar gewoon uh, een vader spelen natuurlijk. Um, het gaat over iemand die twee vrouwen had, twee zonen. Het is het begin van de islam, het begin van de christendom. Um. Het begin van veel ellende ook. Ja, ja. En zo, het gaat ook over doodgaan. Uh, iemand die terugkijkt op zijn leven. Dat zo dus hebben we de voorstelling uh, een beetje uh, zit in elkaar. En aan de hand van hallucinaties ziet die man zijn leven aan, aan en, en denkt, uh, heb ik het allemaal wel goed gedaan? Ja, geen idee eigenlijk. Ik bedoel, ik, Gewoon beginnen met je tekst worstelen wat, dus, dus, en, dan, dus, dus, en dan gaan staan. Ja, ja je hebt je tekst. En, uh, maar en... het lijkt, het lijkt me, ik heb het gezien afgelopen zaterdag, het lijkt me een hele intense rol. Om te ik spelen. vond het mooi, hè? Dat wil ik gelijk ja, maar zeggen, want ja, dat zeggen ja, ja. ze nooit. Ja, ik, vond, ik vond het mooi, ik vond het geweldig. Ja, ja. Maar het leek me voor jou een heel intense rol. Ik ja. dacht, die, die man komt, komt uh, doodmoe van het podium af en die, die, die moet even op de bank liggen. Ja. Dat is ook wel zo. Ik ben echt gesloopt. Het repetitieproces was heel erg zwaar. En, uh, je werkt met, met, met, met, het zijn zes acteurs, zes muzikanten, zes dansers... Dus de, de voorstelling gaat ook... Ja, even kijken, ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar de voorstelling gaat ook over uh, naar elkaar toekomen. En het zijn mensen die overal vandaan komen. Hè, de, de, de deelnemers, de, de acteurs, de dansers. En die spreken allemaal nog een andere taal qua uh, uh, een muzikant. Die heeft een andere taal dan een acteur. En weer een andere taal dan een danser. En toch moet je één voorstelling gaan spelen. Dat is eigenlijk waar de voorstelling ook over gaat, van het naar elkaar toekomen... in plaats van wij, zij, wij worden en één ding vertellen. Het gaat over het conflict tussen de twee zoons, twee broers... die tegen elkaar worden opgezet, ja. maar ook over de, de verschillende religies... die een andere kant op zijn gegaan, ja. deels op basis van hetzelfde verhaal. Ja. Het gaat ook over disciplines die elkaar ontmoeten, muzikanten, dansers, acteurs... Ja. Ja. En dat is wel heel Talen. mooi. En dat is, dat, dat is een beetje mijn geloof. Daar geloof ik in. Uh, ik ben een oude hippie. Uh, ik geloof in een betere wereld. Uh, het gaat ook over, uh, over de wijk waar je in woont, ik maar zeggen. He, we zijn tegenwoordig allemaal bang. En uh, schreeuwers, die hebben, die hebben het hoogste woord. En, en, en er zijn heel veel dingen die goed gaan in wijken. En, en, en daar ben ik voor. En dat is de reden waarom ik uh, denk van, nou, ik wil dit verhaal wel vertellen. De, de regisseur Guy Weisman, dat is een, een, een hoe zeg je dat, een uh, Joodse Arabier. En uh, die heeft zoiets van kappen, nou, ik, ik ben het zat, uh, dat, uh, dat conflict. Want hij is opgegroeid tussen, tussen Palestijnen en, en, uh, en Israëli's... die, die elkaar ja. soms wel, soms niet naar het leven stonden. Ja, ja. En, en, en, en, en daar gaat de voorstelling een beetje over. En daar dat, dat geloof ik wel in, in, in het naar elkaar toe uh, komen en het er met elkaar uitkomen. Uh, ja, en dat, dat wordt op een hele uh, wilde manier gedaan, op een hele wilde manier verteld. He, hij, is, hij komt uit de danswereld. En. Uh, het ja, verhaal wordt verteld in Hallucinaties, zou ik maar zeggen. Een beetje Quentin tarantino achtig Je schiet van het een naar het ander. En het is heel erg uh, technisch uh, toneel. Ik heb dit eigenlijk zo nog nooit uh, zo'n vertelling uh, meegemaakt. Hè. Toneelspelers in een stuk, een Chechoff of een Shakespeare. En dan heb je teksten en dan doe je de volgende scène en de volgende scène. Terwijl, ja, dit zijn... Uh overgangen en, en muziek. Uh, nee, het moet... Dat je denkt, hoe... Uh, waar, waar hebben we het over? Ja. hebben we het over? Hoe, hoe, hoe, uh, hoe, uh, hoe gebruik je dit in een vertelling? En dat komt dan toch allemaal samen in één geheel. En dat is een fascinerende trein, een fascinerende achtbaan. En dat vind ik wel heel erg leuk. En uiteindelijk is het ook, gaat het ook ergens over... Uh, Drie elementen noem je die, die iets op jouzelf van betrekking hebben. De, de katholieke opvoeding noem je het, en je eigen idealisme. Dat, je zegt: Ik ben een hippie. Het is ook een missie in mijn leven om mensen bij elkaar uh, te brengen. Dat, dat noem je. En je noemt ook het, het vaderschap van de man. Ja. Van, ja, een, een zoon geofferd, dat, ja. dat is nogal wat. Ja. Zeg je? Ja. Ja, dat zijn soort dingen die ik tegenkom dan als ik zo'n project uh, doe. En en, en, en dat, dat... Kun je dan wat mee? Daar kun je wat van laten zien of dan vind je wat van. En dat probeer je uit te beelden of hoe je dat dan ook uh, wil. Ben, ben je ooit zelf geloven geweest? Heb je er ooit in geloofd? Want je werd katholiek opgevoed, maar is er ook een moment geweest dat je het, dat je het slikte? Nee, niet echt. Ik, Als kind al niet? Nee, ik ben op mijn zestig, merk je al, voel je al nattigheid, zal ik maar zeggen. Wat voor nattigheid was dat? Ja, dat er iets niet klopt. En dat zo'n pastoor een beetje een rare man is. die met nicotinevlekken op zijn vingers. en. een beetje stinkt uit zijn mond en bruine aanslag heeft. En er klopt iets niet. En. en, en, en maar er wordt wel. Met, met die nonnen. Ik weet nog de, de eerste keer dat zo'n non. die, die zette zo'n kap af. Die had zo'n kap, zo'n nonnenkap. En er zat gewoon haren onder. En toen dacht ze: nou, ach, het is gewoon een, een vrouw. Toen viel ze een beetje uit de rol Toen viel ze een beetje uit de rol al. En, en vanaf dat moment twijfelde ik al heel erg. En, en ja, van dat, dat, dat geloof werd steeds minder... Uh, en, en toen ik in jaren 15, 16 was... dan, dan, he, dan word je wat politiek bewuster, zou ik maar zeggen. En dan ben je er tegen. Een beetje links en dat uh, religie was eigenlijk heel fout. Vond ik toen. En ik ben wel, ik ben wel een niet-gelover. Maar ik ben wel wat milder geworden naar het geloof toe. Ik snap wel dat... Je, je ik... schopte er niet meer tegen? Nee, ik schopte niet meer tegen. En maar je, je ouders waren wel gelovig. Hoe vonden die dat dan, dat je er tegenaan stond te trappen? Ja, mijn moeder werd op het einde gelovig toen ze dood ging. Uh, dan kon ze doodgaan omdat ze geloofde. En daardoor denk je dan ook, nou, als het zo werkt... Waar, waarom zou ik het dan tegen zijn? En Je ja, vader werd hier op het eind ook weer gelovig? Nou, die, werd een be die begon op het laatste jaar een beetje te malen. En ik kreeg hij al die psalmen en toestanden wat hij nooit gehad had. Dus dat, dat was niet helemaal betrouwbaar meer. Maar die was niet echt uh, gelovig, vond dus, ik. Dus je wist eigenlijk niet of het dan geloof of dementie was wat je ja, hoorde? Ja, maar je ik begrijp wel dat mensen zoiets nodig kunnen hebben om te sterven. En dat was misschien in zijn geval ook wel, uh, ook wel zo. Dus dat deed jou dan ook goed om te zien dat het hen goed deed op dat moment? Ja, en ik kan mezelf herinneren in de tijd dat ik het uh, moeilijk uh, had in mijn leven. En, en men zei van, nou je moet in hogere macht geloven. En ik zei van, nou dat doe ik niet. Dat vind ik onzin. Ik ben, uh, ben er niet geloven. Dat, uh... En toen zei ze, uh, maar uh, why don't you just add another O? Uh, I mean good. En dat vond ik eigenlijk, ja, hoe kun je daar nou tegen zijn? Uh, het goede. Het goede, het goed doen. Ja, ik ben wel een padvinder, ik geloof wel in, uh, in, uh, in goed doen. Ja. En dat, dat heb ik wel een beetje. Dat, uh, dat, dat zit ook in zo'n voorstelling, maar dat zit ook wel in mijn leven. In mijn... Ik zag het recent al in programma's die je maakte in, in, in Rotterdam... waarin je met gewone Rotterdammers praat. En dan, dan, dan ben je ook wel soms een beetje een, een soort... Uh... Een mediator of een, of een vredestichter of ja, ja. een onderhandelaar in, in, het, in het beste geval? Nou, ja, Ik vind mensen gewoon mooi en ik vind mensen gewoon allemaal evenveel waard. En of dat je nou een kind bent of een volwassen of een, uh, een man of een vrouw... of uh, wat voor uh, seksuele voorkeur. dat maakt me allemaal geen reet uit. En of, uh, wat voor geloof of waar je vandaan komt, ook niet. Iedereen is één en iedereen is evenveel waard. En dat, dat vind ik wel mooi. En dat geldt ook voor mensen op straat of, uh, of succesvol. Uh, dat maakt me helemaal niet uit. Uh, uh, en, en om daarnaar te luisteren, dat vind ik, uh, dat vind ik mooi om naar te kijken. Ja. Hoe kan het dat die drang op latere leeftijd zo sterk is geworden? Is, is het ook een, een noodzaak om zin aan je leven te geven? Ja, als je wat ouder wordt, dan... dan wil je wel wat zinnigers doen dan alleen maar buitenkant, ja. En, en, en geld verdienen of carrière maken, of weet ik veel. Dat, dat, ja, dat heb ik wel een beetje gehad. Dat was vroeger, maar dat is nu niet meer. Nee, nee. ik vind het heel leuk dat dit goed gaat. Maar ik doe dit omdat ik het, omdat ik het leuk vind omdat ik mooie mensen vind, een clubpie, het is echt een, een, een, een groepsgebeuren. Maar ik geloof hierin, daarom ga ik van, van Rotterdam naar Groningen... om, om zo'n voorstelling te maken, want ik, ik, ik geloof hierin, ja. Maar eigenlijk zeg je daarmee, het, het hoeft niet meer zo heel nodig. Deze voorstelling doe ik graag, maar die, die enorme drang in dat vak... zoals ik dat vroeger had, dat wordt minder. Ja, dat zou me alles doen, dat, dat heb ik wel gedaan... Maar alhoewel, werk is werken. Ik uh, moet nog meer geld, geld verdienen. Maar je je dat... hebt je het schompers gewerkt, toch? Het was, ja. al, het was werk, werk en, en nog eens werk. Ja, ik heb nu wel andere dingen ook. Ik kan bijvoorbeeld hele genieten van de natuur. Dat, dat echt nooit gaat. Maar als ik nu door de bergen loop, of uh, dat vind ik echt geweldig. Of een boom zien of een vogel. Dat heb ik nooit gehad, ja. Er is een soort rust ingekomen. Ja, een beetje wel, ja. Een beetje oude lulland worden, maar wel leuk. Ik vind het wel uh, ja, mooi. Klinkt, klinkt ook goed. Ja. Oude lul, maar wel leuk. Ja. Ik ben, ben ook letterlijk ben nu gesloopt... omdat ik veel te hard gewerkt heb. En, uh, en, en een beetje eroverheen gegaan. Maar ik merk ook dat het leven... mij wel gesloopt heeft. Mijn knieën, weet ik veel. Dat. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Vind ik dat, die pijntjes... Die neem ik mee. En dat uh, kan mij het schelen. Ja, dat hoort erbij. En, uh, die gewoon... pijntjes zijn ook een soort souvenirs. Een soort tatoeages ja. die je met je meedraagt. Ja een betere litteken hebben dan een tatoeage, vind ik. Ja, ja, ja. Dan is het tenminste echt door het leven gemaakt. Ja, ja. ja. Je bent, dat, dat, is, dat is inmiddels wel bij, bij de meeste mensen bekend... ruw met je, met je lijf omgegaan in de ja. loop der jaren. Ja. Je, hebt, je hebt gezopen, je hebt gefroten, je hebt gesnoven... je, hebt, uh, ja. je, je was een onrustig man en je, je behandelt dat, dat lijf eigenlijk als een huurauto. Ja, ja. Ja, iemand zei tegen me, je, je, je denkt nog steeds dat je een Porsche bent... terwijl je lichaam is een oude bus geworden en die moet nu naar de garage. En dat begreep ik in één keer wel, dat beeld. Zo'n oude bus waar, waar zo'n zo zo wolk zwarte roken achteruit komt. Ja, die even een revisie moest. Uh, ja. Maar dat heb ik uh, gedaan en met, uh, met, uh, met liefde. En ik merk dat qua werk, want ik ben nog steeds wel heel, heel erg gek op mijn werk... Uh, dat dat er wel beter van geworden is. Uh, dus ik kies wat zorgvuldiger ga ik ermee om. Ik speel beter dan ik tien uh, uh, jaar deed. geleden deed, vind ik wel, ja. Toen je het vroeger zo belangrijk vond. Dat is eigenlijk opmerkelijk. Nou, vroeger was ik echt een veelvraat. Dat vond ik ook leuk. En, uh, ja, dat is gewoon anders nu. Ik doe het preciezer en ik ga er meer voor. Ik, vroeger was ik ook, uh, ben ik nog wel lui. Maar uh, ik heb dit project ben ik echt helemaal vol gegaan. En dan zit ik in Groningen en dan weet ik niks anders. hebben. ik geen brieven, geen telefoon. En dan ben ik alleen maar aan het werk. Dan ben je alleen maar Abraham. Ja, en en dan geval, sta je meteen in de eerste scène als enige vrijwel naakt op het podium. Ja. Met dat. Met dat, uh, dat is nog steeds wat zeggen grote, grote lijf en dan ja. Uh, ja, omringd door mensen die wel gewoon hun, hun kostuum dragen. Ja meteen ook een, een kwetsbare, getormenteerde figuur. Prachtig beeld, vond ik dat. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja daar dat geloof ik ook wel in. Ik geloof niet in mooi, maar ik geloof in, uh, in echt. En ja, dat ben ik. En, en afgetakeld is ook mooi, of is mooi. Dat, dat, daar gaat het verhaal over en dat laat je zien. En waarom zou je dat niet zien? Uh, waarom moet alles... Uh... Want het voelt wel zo als afgetakeld. Je, je staat er niet van, ik ben... Ik ben... Ook alweer afgevallen en ik, ik zie daar. Nee, nee daar ben ik nee. helemaal niet mee bezig. Afgetakeld? Ik zei tegen de, de, de regisseur... De hobby, dat, uh, ik kwam zelf met het idee om het in mijn onderbroek te doen, omdat dan ben je anders als de rest. Hè. Die anderen is het allemaal een beetje, hoe zeg je dat? Uh, droomwereld. Uh, en, en, uh, ik uh, ben, ben het laatste uur van mijn leven. Ik zei: Nou, misschien is het mooi als ik in mijn onderbroek begin en heel langzaam zo die kleren aankrijg. Zo alsof je in de kist uh, eindigt. Uh, maar ik wil er wel een t-shirt aan, want ik vind het een beetje afleiden. Maar het kan me niks schelen. Naast nou, het rechts. Ik vind het nog mooier als je gewoon bloot... Uh, ja, jezus, dat doe ik al jaren. Vroeger, toen ik 40 kilo dikker was dan nu, deed ik dat ook al. En, en, en, ook omdat je schijt eraan had. Hè. Dikke mensen zijn ook mooier. Waarom mag je alleen maar van die uh, vrouwen met die siliconen-tieten zien? Uh, hey, dit, D dit is er ook, ja. Ja, ik besta ook. Maar nu... Uh, ja, ik ben wie ik ben. En dit gaat over een man die daar naakt staat, kaal staat... en er zo uitziet als hij eruit ziet en bijna op is. Nou ben ik, wil nog wel even twintig jaar mee... Maar, maar ik vind dat goed om te laten zien. Om, om erin te zitten, om je zo te focussen dat je denkt... dit is er aan de hand nu, dus zo ziet het er volgens mij uit... En zo loopt hij. En ik bedoel, ik speel met allemaal hele lenige topsporters. Hè, die dansers dat gaat allemaal dat is acrobatisch en maar op. En ik moet op een gegeven moment op dingen klimmen. En, weet, en dat kan ik helemaal niet. En, en ja, dat is een tegenstelling. En dat vind ik ook mooi om te zien en mooi om te doen. En, en... en die Abraham, die heeft de verkeerde keuze gemaakt. God vraagt hem, vermoord je zoon. En, en hij doet het omdat hij gelovig is. En denkt, dit is de opdracht van, van, van de hogere macht... En eigenlijk is het, is het niet een goede keuze geweest. Nee. En die, die pijn van een man die eigenlijk voor zichzelf had moeten denken... of uh, kritisch ja. had moeten zijn... Ja. die niet zo blind had moeten geloven. Ja. Maar ja, geloof je dan wel echt als je, als je niet gehoorzaam bent? Nou ja, dat, dat, dat, dat is ook een, een, een ode aan de twijfel. He, we, uh, ik had ook nee kunnen zeggen. Dus dat was eigenlijk de test uh, in, in, in, in ons geval... En dat is, dat, ja, dat is natuurlijk... Er zijn mensen die uh, geloven. en, en, en ik kan, Dat kan ik me namelijk heel goed voorstellen. Dat je beslist om te geloven. Uh, ik heb me ook wel eens over moeten geven aan dingen. En er is niks zo moeilijk als in het water springen... terwijl je niet kan zwemmen. En mensen zeggen toch, je moet het doen. En als je het dan doet dan geef je daar aan over. En als dan blijkt dat dat niet gevaarlijk is... omdat er een zwembandje ligt, of weet ik veel... Uh, uh, dan, dan, dan blijkt dat ook te werken of zo. Maar dat overgeven, dat snap ik wel dat sommige mensen dat doen. Alleen ja, als uh, je zoon... Uh, uh, uh, dat gaat een beetje ver. Hè? Ja, dat gaat een beetje ver. Ja, dat zeg je, dat zeg je precies. Ja, ja, dat gaat te ver. En daar kun je ook nee tegen zeggen. En ik denk dat dat met voor het geloof natuurlijk ook heel erg geldt. Dat je, dat je het niet te letterlijk hoeft te nemen. Nee, en dat je ook, ook tegen dingen nee kunt zeggen. En, en misschien soms wel eens moet zeggen. En dat je jezelf uh, ja, daarbij, uh, hoe zeg je dat? Nou, dat is, dat is goed om erover na te denken. Muziek die veel voor jou betekent is uh, Nick Cave. Ja. En uh, dit nummer wilde je, wilde je graag horen. By the time I get to Phoenix. Heerlijk. Ja, kom maar. By the time I get to Phoenix, she'll be right. And she'll find that note That I left Hanging on the door And she'll laugh When she reads the part That says I'm leaving Cause I've Time I get to Albuquerque She'll be working And she'll take off time Just to give me a call time I make Oklahoma, she'll be sleeping, she'll turn softly in her sleep and call my Didn't know By the time I get to Phoenix. Dit keer in de uitvoering van Nick Cave and the Bad Seeds, Jack Woutersen zit uh, tegenover me, acteur. Vanwege de voorstelling uh, Salam, waarin hij uh, Abraham uh, speelt. Je zei, een litteken is mooier dan een tatoeage... want die is tenminste door het leven zelf veroorzaakt. Je noemde je eigen lichaam afgetakeld. Je zei, uh, dat acteer ik, doe wat ik belangrijk vind. De missie in je leven is uh, niet zozeer God, maar goed... Iemand zei vroeger een keer een letter aan toe... en toen werd dat je missie mensen bij elkaar brengen... is belangrijker voor je geworden. Misschien ook wel als een, als een doel in je leven, zei je. Een soort, soort invulling. Dat zei je desgevraagd. En je had het over je ouders die op hun sterfbed toch gelovig werden. Al wist je bij je vader niet of het dementie was of, uh, of echte religie. En dat vond je dan toch wel goed om te zien... dat ze die geruststelling uh, konden vinden. Jouw vader die was militair. En ja. jouw, jouw, uh, jouw moeder is eigenlijk nooit... Ja, hoe, hoe noem je dat? Helemaal opgebloeid op carrièrevlak. Die heeft zich niet echt kunnen waarmaken. Nee, maar als mens was ze echt uh, een echte inspiratiebron. Nu nog. Dus nog steeds voor jou? Je denkt nog vaak ja, aan haar. Ja, ja. Wat voor inspiratie was dat? Ja, um, zonder, uh, zonder, die, die dingen die, die, die je net probeert te benoemen... over waar ik nu mee bezig ben... die deed mijn moeder zonder dat ze daar uh, over sprak of zo. Die vond iedereen gelijk. Die lulde tegen iedereen. Uh, die was altijd vrolijk. Als het uh, regende, was het uh, ook lekker weer. Want uh, die regen is lekker. Die had een hele mooie, goede, positieve kijk op het leven. En die ging ja, altijd leuk met mensen om. Was altijd lachen. En, en, ja, goed, uh, goed mens. Uh, uh, heb ik wel wat... Uh, Zoals je om, zelf ook wel zou willen zijn. Ja, ja een voorbeeld. Ja, ja zeker. Je vader was militair en jij ging een heel andere kant op. Je kwam uiteindelijk zelfs in het, in het, in het circus. Werd, werd een beetje een vagebond. Een rondreizende vrije jongen. Ging dat goed? Was het een conflict met je vader? Nee, ik heb met mijn vader wel in de puberteit uh, tegen het leger en, uh, en dat soort dingen. En politiek en haren verven en blauw, groen, weet ik veel. En, uh, dus dat, en toen kreeg mijn vader een hart te vallen en toen zei hij zo... nou, dat, uh, dat, dat heb, je, heb je geweten. Tenminste, dat heb ik wel eens gehoord. Ik, ik, ik wilde het niet helemaal uh, dus doen alsof ik uh, daar de schuld van kreeg, maar een beetje wel. Ehm... Um, Nee, maar nee, ik heb, nee, nee, ik was anders dan mijn vader. Ik ben blij dat ze dat, dat, hele, uh, dat hele ruigen wat ik gedaan heb niet mee hebben gekregen. Mijn moeder die, uh, die, uh, die stierf wat eerder en mijn vader wat later. En, maar die hebben het niet geweten hoe, uh, hoe wild ik geleefd heb. Uh, daar ben ik, later ben ik er ook rond vooruit gekomen, kan mij het schelen. Maar dat voor mijn vader en moeder had ik dat wel ginante gevonden. Dus je grote bekendnis, waar de, waar de voorstelling slaaf ook over ging, dat je, ja. dat je jarenlang, zelfs voor je, voor je beste vrienden geheim ja. Ja. snoof, en ja. veel ook, meerdere ja. malen daags. Ja. Die bekentenis had je nooit gedaan als je ouders er nog geweest waren. Nou, dat weet ik niet. Maar dat had ik wel moeilijker gevonden in ieder geval. Dat, dat, uh, dat, uh, ik ben blij dat ze dat niet mee hebben, Dat ik dat niet heb hoeven vertellen aan ze of zo. Dat is bespaard gebleven. Maar je hebt het wel moeten vertellen aan je eigen zoon. Ja, ja dat was ook moeilijk. Dat is heel moeilijk. En, maar dat heeft wel wat als je dat gewoon doet, want dat lucht wel op... En ik heb, een, ik heb een hele goede, echt een waanzinnige zoon, een hele goede relatie met me. En we gaan heel goed met elkaar om, maar dat was, dat was wel een dingetje. Ja. Ja. Dat was ook een last op je schouders, die, die leugen die ja. je meedroeg. Ja, omdat, omdat je verder nergens over liegt, maar dat gedeelte, dat was stiekem. Ja. Was hij daar boos over? Ja, ja daar was hij wel boos over. En uh, ook omdat hij heel veel van je houdt. En, uh, en, uh, en, en, en vindt dat je er alles aan moet doen om, om, dat, om dat op te lossen. En, en ziet dat, je, dat dat heel moeilijk oplosbaar is. Dat je daarvoor diep moet gaan. Maar daar, omdat je dat ziet, dat iemand dat eigenlijk van je vraagt... kun je dat ook. Uh, dus, uh, dat is allemaal goed gegaan. Hè? Ik ben al uh, acht, negen jaar... Uh, uh, geheel onthouden. Um... Eerst de drugs eruit. Toen de drank eruit. Toen het, uh, toen het eten aan banden gelegd. Letterlijk aan een maagband gelegd. En, uh... ja. Roken, alles. Toen minder gaan werken. Ook nog gestopt met roken. Ja. De kauwgom in de band gedaan. <laughs> ja, ja. Uh, eten kun je niet helemaal in de band doen, hoor. Want je, je blijft wel last houden. En je blijft ook... Nou, goed, dan gaan we het over, uh, helemaal over die dingen hebben. Je, die dingen blijven in je zitten. Die onrust waarom je zulke soort dingen uh, deed. Die onrust is nog. Want dit klonk je eigenlijk alsof je heel rustiger was geworden. Je zei, ik, ik hou nou, van natuur. Ja. Ik werk minder. Ik... ik ja. uh, ik ben, ben bezig meer met mijn omgeving dan met mezelf. Dat, dat komt, heeft ermee komt te heel maken. rustig. Ja, dat heeft ermee te maken. Want op het moment dat je je onrust... Je voelt het aankomen. En wat je dan geleerd hebt, wat ik geleerd heb... Is uh, uh, daarop in te grijpen. Dus ik neem mijn momenten om te gaan wandelen. En, en, en daarvan te genieten. En dat, want ik heb dat nooit gezien. Ik zat vroeger ook wel, uh, wel eens een half uur op een bankje. Maar dan zag ik niks. Dus je herkent de onrust en je, je tempt hem? Ja. Ik herken hem, ik voel hem aankomen. En dan, uh, dan moet je daar goed op reageren. En je moet een aantal dingen, een aantal regels uh, intact nemen. En uit de weg gaan. Om dat niet meer te doen. En dat gaat steeds makkelijker. Dat, uh, dat, ik moet er niet aan denken om te gaan roken, of om te gaan blowen... of om te gaan zuipen. Dat, uh... dat is, is er allemaal niet. Wat, we hadden het over, over, over vaderschap. En, en wat, wat, wat jouw vader en moeder. Uh voor jou betekent. En toen, over je eigen zoon... hebben we het wel gehad over het moeilijke moment... maar wat heb je hem eigenlijk meegegeven? Wat zijn de dingen die jij zou willen doorgeven aan jou... of die je wilde doorgeven aan jouw kind toen hij nog klein was? Nou, als ik zie hoe mijn zoon nu leeft dan heb je veel meer doorgegeven dan je bewust bent. Want je geeft natuurlijk heel veel uh, dingen ook door... Uh, uh, die hij oppikt, die je helemaal niet bedoeld hebt... of helemaal niet uh, bedacht hebt uh, door te geven. En uh, ja, hij is ook, uh, het is ook een beest. En, uh, hij, hij gelooft ook heel erg, het is ook een hippie. Hij gelooft ook heel erg in zijn werk. En hij woont in Schiedam en heeft daar een theaterclub... zet daar de boel op, echt op zijn kop. En dat doet hij met zoveel passie en zoveel uh, dingen, uh, uh, liefde. Dat ik denk, ja, dat, dat, niet dat hij dat voor mij heeft... maar dat dat erin zit in zo'n mannetje, dat vind ik echt geweldig om te zien. Daar dat ben ik heel uh, trots op, dat vind ik heel mooi. Dat ik denk, nou, dat komt wel goed. Maar dat is ook de omgeving die dat heeft meegegeven. Ja, ja dat is gewoon het oude circus en, uh, en, en, en heel veel geloof... en heel veel geloof in het goede... Uh, he. Dus dat, dat, dat, daar heeft hij wel dingen van meegekregen, ja zeker. Ja. Want jullie, jullie werken in een circus... En zo speel circus? Ik, om, om nog even op de terug ja. te komen... maar zo, zo zie ik mijn zonen, want ik heb twee zonen in Salam... En zo, want daar kijk ik heel erg naar en ik zie het ontsporen... en, ik zie, en, en zo probeer ik dat wel te benaderen. Niet dat ik aan mijn eigen zoon denk... Uh, maar ik vind het wel heel erg dat het niet goed met ze gaat... of dat het de verkeerde kant op gaat en dat je weet... van ik, er zit in die jongens veel meer uh, en, en, en het loopt uit de klauw. En ja, dat is de reden waarom het pijn doet en je... En je in... Dat is de pijn van Abraham die jij verbeeld. De ja. twee zoons die niet geworden zijn wat hij had gehoopt... Ja. en ja. wat ze hadden kunnen zijn. Ja, en dat is denk ik, uh, goed om te laten zien. En, en... Wat vaderschap betekent. Ja, wat vaderschap betekent. En het groeien, proberen t, uh, daarvoor te strijden. Uh, betekent, ja. ja. Maar jullie, jullie groeiden op, of hij groeide op in het circus. want Jij was een, eigenlijk best wel een jonge man. Ja, 21. Werd, 21 werd verliefd op een, op een vrouw die toevallig al zwanger was. Ja. En jullie zijn het gewoon gaan doen. Ja. In, in een woonwagen <gacht> rondreizend met, met een kleine... Die in de coulissen ja, Iedereen zei: ja, oh, Je hebt een douche en een badkamer nodig. En als uh, dus je denkt, nou, geloof, een kind kan je ook wassen in een tijltje. kind heeft liefde nodig. En, uh, Geen badkamer? Nee, een washandje. Dat, is, dat, gaat ja, dat wel kan mee. toch prima? Daarom. En dat is, dat is ook heel goed gegaan, want het is echt een geweldige gozer. Ja. <laughs> als je me ziet. Dus dat, dat al die... Uh, die, die, die dingen die mensen tegenwoordig denken: van nou, dat heb je allemaal nodig voor dat je een kind. Als je een kind krijgt, dan moet je, dan moet je veel van hem houden. En dan moet je veel knuffelen. En, uh, en uh, niet veel met de telefoon laten spelen, maar eten. Is trouwens voor, voor een acteur ook een prachtige lierschoolcircus. Dat, dat het iets anders is, maar tegelijk ook hetzelfde. Je, je amuseert mensen die voor jou gekomen zijn, je staat op het podium in het licht. Ja. Maar, maar het heeft natuurlijk een heel andere sfeer dan, dan dat serieuze toneel waar je later terecht kwam. Ja, maar ik ben ja, wel acteur, maar ik zie mezelf ook meer als een speler. Ik mag ook graag. Eh, ik vind dit heel leuk om te doen, maar ik vind het ook heel leuk om mensen aan het lachen te maken. Snip en snap vind ik ook leuk om te doen. Uh, ik mag er graag wel iets serieuzes bij doen... omdat je merkt, van, nou, ik kan mensen aan het lachen maken... maar ook aan het huilen of zo. Ik vind het ook belangrijk om het ergens over te hebben. Maar uh, heel veel anders als uh, circusjes spelen... en we doen een trucje en dat kost vijf gulden om uh, naar binnen te komen... is het niet natuurlijk dat, dat uh, zo simpel is. Moeten we er ook niet te plechtig over doen, bedoel je nee. maar zeggen? Nee, nee, nee. En ik, ik vind het ook gewoon leuk om op het toneel te staan. Uh, de, en dat is net zo goed als ik het leuk vond... in het circus en mensen aan het lachen. Maar ik, heb, ik zie nog beelden van, van kinderen die zo aan het lachen waren. Dat je denkt, ja, dat is te gek om te doen. Dat je iemand aan het lachen kan maken. Dat is toch, dat is toch fantastisch. Maar dat is eigenlijk je leven geweest. Ja. Op een podium staan en mensen amuseren. Ja. ja. Daar, daar ging je bestaan over, thans je werkende ja. bestaan. Ja, en nog wel, terwijl ik het heel leuk vind om nu in de, door de bergen te lopen. En, maar als ik dat te lang heb gedaan, als ik dat uh, anderhalve maand heb gedaan... dan wil ik toch ook weer echt weer op een podium staan... om iemand aan het lachen te maken of aan het huilen te maken. Of om een mooi verhaal te vertellen. Je dat... zou nog niet zonder kunnen. Nee, ik vind half-half, dat, dat, is, dat is het mooiste. Je maakt een voorstelling uh, Walden met, met Arjen Ederveen. Ja. Ja. Niet zo lang geleden. Jullie waren twee oude mannen die, die in de tuin stonden te werken. Ja. Eindeloos woens. aan het tutten met een, uh, met, een, met een gietertje. Eigenlijk twee mannen die hadden ontdekt dat ze de tijd ook samen konden besteden. Ja. Ook al ging het nergens over. En dan zit er natuurlijk ook wel een groot verdriet ja. in, in, dat, in, in die voorstelling. En een, in een slecht bericht. Ja. Maar het ging heel erg over zo'n leven dat, ja, dat, dat, dat een beetje langzaam wegwaait. Ja. Of een koffiezetapparaat aan, uh, aansluiten. En, uh, en niet zonder elkaar kunnen leven. Twee broers, die, uh, ja heel mooi. Ik, vind met Arjan, is, ik, heb, ik heb eerst Tocht uh, hebben gespeeld. Het ging over twee uh, vrouwen. En vanmiddag heb ik hem gezien. en dat, We gaan de derde maken. Zin gaat. En dat gaat weer over twee, uh, twee mensen die bij elkaar zijn... Uh, ja, ja, ja het, het is heel, heel leuk. om te, met, met Ajan is het echt snip en snap. En, en, en, uh, Allebei en, is het. En over doodgaan en zulke dingen. Ja. Het is en de pret en de dood. Ja. Die, die je samen kunt uh, brengen. Heel dicht bij elkaar. Ja. En op de een of andere wonderlijke manier... Uh, uh, levert dat hele, hele mooie... Uh, Lachwekkende en lachwekkende en, en, en hele mooie momenten op. En dat vind ik, dat vind ik echt ongelooflijk leuk om te doen. Ik vind het heerlijk om met Arjen op het toneel te staan... en zulke dingen te doen, ja. Op mij kwam het over dat, dat het thema jullie allebei ook bijzonder fascineerde. Het thema van, van de ouderdom en de, de, de, de rustige dag en... Uh... Ja. Het is, het, is, het is een beetje je voorland. We zijn 60, maar in over 20 jaar zijn we zover. Je voelt het al aankomen. Ik zei, mijn lichaam is gesloopt. Nou, de mensen die speelt, die zijn ietsjes verder weg. En je kent dat wel van je ouders, van, van de, de, je op- en oma. En uh, ja, dat zijn mooie werelden. Ja, ja. ik vind dat heel mooi. We, we, is dat aanlokkelijk of is het een angst? Wat is het nou? Nee, nee, ik vind het, nee, ik vind het niet een angst. Nee, nee. Nee, ik, ik, ik zie er wel naar uit om mooi uh, oud te worden. Waarom niet? Een rustige oude dag. Ja, als je, met, als je maar... Uh, uh, uh, uh, met een, een plantje bezig ben. Dat is toch hartstikke mooi. He? En uh, tomaten uh, zien groeien. Wat is er meer? Een uh, vogeltje uh, bekijken. Dat, uh, ik kan urenlang... Uh, in een stoel zitten... En, uh, en een vogeltje zien... Uh, huppen, dat vind ik geweldig. Dat is misschien ook omdat het in jouw geval een overwinning is op al die, al die onrust die je, die, die je zo getormenteerd heeft in je leven. Ja, en je ziet jezelf ook uh, kleiner worden of uh, uh, meer worden. Hoe zeg je dat? Als je in de natuur loopt en, en je loopt door zo'n droge rivierbedding. En het heeft geregend en er zijn dingen omgevallen, dan is de natuur zo groot en indrukwekkend. Je denkt, dit gaat al een miljoen jaar door hier. En je wordt er zelf zo. Uh, klein van. En dat is een heel fijn gevoel, vind ik. Een heel mooi... Uh... Ja, je wordt op je plaats gezet, of zo. En dat, dat, dat geeft rust... Het schakelt dat ego uit, die relativering van, van die natuur... die er ook wel door zal gaan als jij er niet bent. Ja, ook dat. En, en, en die belangrijkheid van werk. Want je was het net over van vroeger, was het werk zo belangrijk. En dat je denkt, nou ja, kom op, natuurlijk is het belangrijk als je het doet. Maar het is maar toneel. Uh, het toneel is hartstikke belangrijk en hartstikke leuk. Maar uh, pff, doe rustig aan. Uh, er, is, er is wel meer... Uh, en, en, en maar je moet het zien. En, en er zijn dus heel veel dingen die ik niet gezien heb. en die ik nu in één keer zie. En dat vind, ik, ja, dat vind ik geweldig, ja. Hoe kijk je dan terug op, op al die jaren. Dat, dat je zo geleefd hebt? Op, op, nou ja, je zei die littekens. die draag ik met trots. Ik en dat kijk leven, niet zo dat was zo... Ik kijk niet zo terug, merk ik. Ik bedoel, letterlijk niet. Ik bedoel, ik kijk nooit dingen die ik gedaan heb. of films. Of. Uh, dat heel af en toe uh, kom je eens een keer wat tegen. en dan, kijk je en dan denk ik. Oh, ja, oh ja, oh ja, ja. Maar. Ik, ik, ik zit eigenlijk heel erg uh, met de dingen waarmee ik nu bezig ben. En ik wil nog wel een paar dingen in het leven. ik denk van nou dit wil ik nog een keer doen. Want een paar, dat paar, ik nog een paar mooie voorstellingen. Een paar mooie voorstellingen. En vooral één film. Daar ben ik heel erg mee bezig. Als ik die binnen nu een jaar of vier, vijf maak, dan. Uh, Geloof ik het wel. Nou, nee, ik blijf altijd werken. Maar die, die wil ik wel uh, gaan maken. Ja, dat zijn wel, uh, wel dingen waar ik mee bezig ben. Ja. Je bent altijd bij, bij je vrouw gebleven. Ja. Die onrust heb je dan weer niet gehad? Nee, ik heb een hele goede. En dan, ja, dan, dan heb je geluk. En we kunnen heel goed ruzie maken. Dat is ook heel belangrijk. En dat helpt ook, die ruzie maken. Ja, dat lucht op dat lucht op. En als je dat niet kan... dan blijven er allemaal dingen hangen. En, uh... Maar nu toch niet meer? Man. Ja? Ja, tuurlijk. Lekker. Denken, na al die jaren heb je ook een ruzie toch al een keer gehad. En... Ja, maar, maar dat maakt niet uit. Nee hoor, dat gaat nog... dat knalt af de palen <laughs> bij ons. En dat, en dat helpt. En dan is het eruit. En, dan, uh... en wij kunnen ook heel erg zeggen van over. Over. En dan is het nog even zo'n uurtje... dat je denkt, nou, dat was leuker geweest. Maar dan is het wel over. Dan gaan we niet uh, de boel alsnog uitpraten. En uh, ja, dat werkt. Maar ik heb echt een, echt een topvrouw uh, die haar eigen leven heeft. Ze begunt mij mijn eigen leven. En, en, en dan heb je een leven samen. Maar uh, het is niet zo uh, dat we elkaar uh, de boel misgunnen. Of, uh, of, uh, hey, want ik ben nou met zo'n ding van zo'n salam, zo'n voorstelling bezig. Nou, dat slokt je compleet op. En dat moet iemand snappen. Van oh, je bent er nou niet. Niet letterlijk dat je er fysiek niet bent, maar geestelijk ben je ook weg. En, en zo'n club en zo'n. dat materiaal heeft je helemaal. dat slok je op. En dat snap ze en dat, dat, dat, dat vinden ze leuk dat ik dat doe. En dan. Uh, komt ze het premieren kijken en dan. Uh, nou, ben ik een beetje ziek daarna. En dan. Uh, dan gaat het weer, dan gaan we weer. En als, de, als die voorstelling voorbij is, die tour. Dan, dan, dan hebben jullie ook weer je. je gemeenschappelijke pletjes. ja. ja. Een ja. huisje in Spanje, geloof ik? Een klein huisje, een in Spanje. En, uh, en je hebt sowieso elkaar. want Iedere dag bellen. Want ik heb namelijk Groningen. Dat vind ik heel moeilijk om van huis uh, weg te zijn. Want ik ben wel verslaafd ander daar ook... Uh, uh, uh, uh, dus dat wel, maar uh, ja, nou Spanje is iets, uh, dat, ja, dat vind ik echt ook zo een ontdekking. En uh, iets waar ik jarenlang, mijn vader ging vroeger altijd naar Benidorm. Dat snapte ik nooit, van dat die man daar zo liep met zo'n horloge en dan in zo'n korte broek. En dan denk ik, wat is daar nou aan? Terwijl ik zit nu uh, 50 kilometer verder. En ik loop dan niet op de, op de boulevard, maar in de bergen, maar wel in dezelfde zon. En, en dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat is geweldig. Spanje is echt top. Ja. En lekker eten, niet meer zoveel als vroeger, want dat kan niet meer. Maar ja. dan, dan, dan eten en Kleine beetjes en heel vaak. Ja. En boodschappen doen, nou ja, dus ja, dan zit je daar goed. Ja. Je had het, de voorstelling gaat ook heel erg over uh, de wereld die mis is gegaan. Ja. De, de, de, de haat tussen de religies, tussen de groepen. Ja. Het, het wantrouwen dat permanent wordt opgestookt. Dat zich ook zo makkelijk laat opstoken. Ja. In die zin is het ook een heel actuele voorstelling... Ja. Voor jou als, als, als Rotterdammer met, met, met zoveel aangewakkerd idealisme. Natuurlijk ook iets dat heel dicht bij jou staat. Ja. Want, want het is natuurlijk een stad die, ja, die, die de ene keer ook weer in, in uh, mentaal vuur en vlam staat. Omdat dat iedereen zo boos op elkaar is. En de andere ja. keer juist ook weer uh, dat niet blijkt te hebben. Ja. Dus ik vind het een wonderlijke omgeving. Ja, eh, eh, geweldig. Nou, kijk, eh, Rotterdam zijn veel problemen. Maar er zijn ook heel veel problemen opgelost. En je hoort natuurlijk altijd de schreeuwers, je hoort de, de, de, de schreeuwers, de PVV's, de denkers, de, weet ik, de, de, de, de mensen die angsten prediken, zal ik maar zeggen. Terwijl in de wijken, in de wijk waar ik woon, gaat het eigenlijk best goed. Er wonen heel veel moslims, er zijn heel veel blanke... dat groeit elkaar, dat, dat, dat heeft feestjes met elkaar... kinderspeelplaatsen, werkveld. Dat zijn allemaal initiatieven die, die je niet hoort... maar die wel uh, goed gegroeid zijn. Uh, dat, en waar ik dus heel erg in geloof... Uh, Terwijl als je de televisie bekijkt, dan, ja, dan denk ik ook: oh, wat gaat het allemaal? Uh, wat eng. En, uh, en met die Trump in de hele wereld. En, en oh, ik vind het verschrikkelijk als ik het journaal bekijk en ik zie de, die beelden van, van, die, van die vluchtelingen en zo. Dat. Dat vind ik heel erg moeilijk uh, om, om, om te zien. En, en voor je het weet zit je daar de hele tijd naar te kijken. En, en, en denk je wat een uh, rotzooi en, en ik kan niet meer. En dat is ook de reden waarom ik zo'n voorstelling probeer te maken. Maar ook probeer uh, de goede kanten uh, naar boven te halen. Of het daarover te hebben. Want ik vind dat, dat je, het is zo simpel dat je met elkaar een, een boterhammetje moet eten... of een cake bakken of een potje voetballen... of, uh, of een aardig dingetje zeggen. Met die hele kleine dingen begint het. En dat, die mensen hebben we nodig, die mensen moeten we aanspreken. Uh, je moet, en en daar gaat het verhaal ook over. We, het zijn twee broers die uh, helemaal uh, uit elkaar groeien. En, maar, maar wij en zij, dat bestaat niet, dat is allemaal wij. En dat geldt voor moslims en uh, noem maar op. Ja, dat, is, dat is wij, hoor. je ziet van die kinderen en dat je denkt, wat ongelooflijk leuke kinderen... En die kinderen, die, zo ben ik ook begonnen met Guy Wijsman... die kwam voor het eerst, want ik, ik kende die hele regisseur niet. En ik kwam bij me thuis en ik kreeg het over kinderen... die bij elkaar op school moeten zitten. Daar begint het volgens mij mee. Dat geloel wat we hebben met islamitische scholen, christelijke scholen. Open, man, scholen, domme elkaar flikkeren die hap. In de wijken. Ik heb heel lang in Amsterdam gewoond. Ik ga niet, ik ga niet lopen schelden op Amsterdam, maar... Uh, zuid is wit, de Bijmer is zwart... Uh, West is Marokkaans, door elkaar flikkeren die hap. Dat is de enige manier waarop het, uh, waarop het uh, goed gaat. Dat je met elkaar op school zit, met elkaar op de voetbalclub... Uh, verplicht door elkaar heen, dan ben je niet bang van elkaar. Maar dat, dat, man, ik ken zoveel uh, Arabische mensen, ik ken zoveel donkere mensen. Het is allemaal, het is allemaal, allemaal hartstikke leuk. En, en, en allemaal klootzakken, die heb je overal. De, snap je, dat, je klinkt heel optimistisch, ja, en het een vrij schaars ja. geluid is. Dus. Ja. En, maar volgens mij zijn er veel meer optimisten... en veel meer goede uh, dingen aan de hand. Die hoor je alleen niet. En daarom vind ik het zo goed dat wij deze voorstelling proberen. Maar je, je hebt ook uh, programma's <kliek> gemaakt met, met en voor kinderen. Ja. En daarbij nam je heel makkelijk die rol op... dat je, dat je eigenlijk ook bijna als een soort surrogaatvader... of misschien inmiddels opa... zo'n zo kind bij de hand nam en zei... jaag je dromen na of, of welk advies dan ook gaf. ja. ja. En het mij ook niet uitmaakt of dat kind wel of niet in God gelooft... of uh, uh, vertel er maar over. En, en, maar door jezelf zo op te stellen... en dat gaat vrij automatisch, hoor, want dat is nog niet eens een, een, een beslissing... Maar, maar door je gelijkwaardig op te stellen, dat voelt een kind meteen... Uh, dat je serieus genomen wordt. En datgene, hè, of dat je het nou hebt over een sproetje... of een neus of een oording... Uh, of je hebt het over uh, God of over vriendjes... of over uh, school. Uh, ik ben geïnteresseerd in, in, in hoe je leeft. En ik ben geïnteresseerd in, in iedereen eigenlijk wel. Maar jij kan op de een of andere manier heel natuurlijk... leffelen met kinderen en dan met name pubers. Ja. Dat lijkt heel dicht bij jouzelf te staan... Of ik, of ik weet niet wat het precies is... Ja, je hebt, je hebt een, uh... dat is een soort gelijkheid. En, en dat heb ik volgens mij van mijn moeder uh, meegekregen. Een soort natuurlijke gelijkheid. Dus Dat je uh, uh, niet meer waard bent dan een ander. Dus ik heb een kleinkind van vier, die voelt al... Snap je, ik ben wel de baas, ik ben degene met het geld en, en noem maar op... Uh, snap je, dus ik bepaal wel wat ik... Maar ze voelt van, we zijn allebei evenveel waard... We zitten hier met z'n tweeën op de bank en ik ben aan het lachen. En het, is, het is niet dat de een meer is dan de ander of zo. En dat gevoel, ja, dat geeft een gelijkwaardigheid. En, en, en dat is volgens mij, ja, ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen. Dat is, dat is, dat is, dat is, dat is veel belangrijk. Want je hebt een, een, al heel lang dezelfde vrouw. Dan heb je een zoon, dat, dat was, zij was zwanger toen, jullie, toen jij verliefd werd. Ja. Later is er een pleegdochter bijgekomen, ja. die, die is inmiddels ook al lang volwassen. Ja. En dan had je op een zeker ogenblik ook een, een uh, jongetje in de buurt... die je uh, een soort coaching gaf, ja. een soort, soort buurtvriendje. Ja. En dan heb je één echte vriend, Peter Paul Muller. Ja, en uh, ook een, een goede vriendin, uh, Alice Zandwijk. Maar dat, dat is waar, ja. Dat zijn de mensen in, jou, in jouw <lacht> leven, eigenlijk. Ja. ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En dan heb ik een heleboel mensen die ken ik en die vind ik heel aardig. Maar, maar dat is wel een beetje mijn wereld, ja. Terwijl Peter Paul bijvoorbeeld, die zie ik niet heel vaak... Vroeger, vroeger, toen ik in Amsterdam woonde, heel vaak. Drie keer per dag soms. En echt bellen als twee, twee pubers. En dat is nu minder, maar de, de intensiteit of de echte liefde... dat is dan een groot woord, maar dat, dat, die blijft wel. Die blijft wel. Als ik hem bel of hem zie, dan is het meteen weer... mijn boezemvriendje, ja... Ja. Je, je vertelt van ja, de, de rust is erin gekomen. Ik, je zei ook van heel veel dingen zijn niet meer belangrijk en anderen daardoor des te meer. Een paar dingen wil je nog doen: een film, een voorstelling. Ja. Je, je wil nog uh, ja, ja, een, een rol spelen in de wereld eigenlijk. Je wil de wereld niet terug toekeren. Ja. Maar het klinkt bijna alsof je een soort balans al half opmaakt van je leven. Nou, Terwijl je ik ben, zei, ik kijk ja. niet om... Maar, nee. maar hier klinkt toch wel een soort balans in door. Ja, ik ben wel... Mijn, mijn uh, volgende uh, voorstelling, die heet De Laatste... nou, dat zal niet mijn laatste voorstelling zijn... maar het, het, dat, dat gaat al wel die richting op. Dat voel ik wel. Ik ben wel aan het afsluiten. Ik merk ook dat ik gewoon niet alles meer doe... alleen nog maar dingen die ik mm, wil doen en nog niet gedaan heb... En dat heeft ook te maken met dat je denkt, nou, te, te, te, uh, ja, niet dat ik aan het afsluiten ben... maar de, de, de, de, de, en ook niet, de trommel is half leeg, of weet ik veel. Mm, maar het is niet meer zo, uh, uh, zoals vroeger dat ik alles deed. Uh, ja, ik doe het wat bewuster. En, en, en er komen nog een paar projecten, ja. Je zei, kijk niet terug, maar, maar he, als je de balansen toch opmaakt... Of, of in ieder geval ook een soort overzicht krijgt... wat, wat denk je dan over, over al die rollen die je hebt gespeeld... al die dingen die je hebt gedaan... dat, dat, dat woeste leven dat je hebt geleid... die rust die erin is gekomen... dat, dat bestaan, wat, wat, wat vind je eigenlijk ervan? Ja... Ik heb, het, ik heb het er erg voor mijn zin. Ik vind het leven hartstikke leuk. Dat vond ik vroeger ook. Alleen het was een uitputtingslag. En, en sommige dingen die ik nu toch uh, heb. Sommige waarden ontdekt. Terwijl. Uh, maar ja, ik heb vroeger ook hele leuke dingen gedaan. Ook hele mooie dingen. En ook mooie voorstellingen. Dat, dat, dat kunst is toch wel een mooie. Een mooie wereld om in uh, te vertoeven. En. Uh, ja, ik heb, ik heb gewoon een hartstikke leuk leven, man. En het goede beroep gekozen? Ja, het, op een gegeven moment... dat het is eigenlijk niet eens een keuze. Het, het, het is me eigenlijk overkomen. En het duurde heel lang voordat ik dacht... van nou, dit is toch wel mijn ding. En ik ben toch wel een speelbeest. Terwijl dan wil ik dat dan geen acteur noemen. Want er zijn acteurs die ik oneindig veel... Uh, uh, getalenteerde vindt. Je Bokma, uh, Erman zijn er wel meer. Uh, Herman Gilles, uh, Jeroen Willems. Dat, dat zijn echte acteurs. Uh, de, de, ik ben anders. Uh, terwijl ik wel een speelbeest ben. Uh, maar het is anders. It is, it, it is, uh... toch, toch dat circus ook een beetje? Dat ja, zit. dat zit er ook een beetje in. En, en, uh, ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik zit er middenin. En, en uh, soms zie ik wel eens... Uh, uh, terug, maar dat doe ik niet heel vaak, moet ik zeggen. Dat, dat, dat ik als een helikopter op mezelf kijk, uh, waar ik mee bezig ben. Alhoewel ik wel zie dat het een richting op moet gaan en dat ik denk van nou, ik wil dit nog doen. Of dit wil ik nog vertellen. Of dit heb ik nog niet gedaan en dit wordt wel mijn volgende stap. Dat heb ik wel. Ik probeer wel de invloed op te hebben... en niet af te wachten van wat wordt mij aangeboden. O, ik nog... Gaat de telefoon nog wel? Laat ik opnemen. Wat willen ze van me? Ja, laat kiezen. ik het minste, minst slechte kiezen of zo. Dat, dat doe ik niet. Het moet, moet wel uh, iets een, een, een goede stap zijn, ja. ja. Een mooie voorstelling. Salam van het Noord-Nederlands uh, toneel... is uh, nog op vele plekken in het land te zien. Jack Woutersen, dank je wel dat je langs wilde komen en uh, vertellen over uh, de voorstelling... en over uh, hoe het ervoor staat uh, in je leven op dit moment. Graag gedaan. Zo gaan we verder. Don Duins heeft een uh, verhaal geschreven bij de Voorbije Dag. Dat doet hij deze week elke nacht. Twitter, @vpro_nms. VPRO NMS. En uh, zometeen uh, gaan we ook praten met uh, Piet Philly, want die heeft uh, een nieuwe single uit.